De treinen reden over het algemeen goed op tijd en de actiegroep Beter OV heeft in een persbericht de NS daarmee gecomplimenteerd. Rond middernacht zijn werknemers van de Amsterdamse stadsreiniging begonnen met het schoonmaken van de stad. In Eindhoven is Koninginnedag ook bijzonder goed verlopen, vindt de gemeente. Ongeveer 175.000 mensen vierden feest in de stad... die elk jaar op Amsterdam na de drukst bezochte stad op 30 april is. En ook in de regio Rotterdam is Koninginnedag feestelijk en gemoedelijk verlopen. Voor zover bekend is in bijna alle plaatsen... zijn minder incidenten geweest dan vorige jaren. En ook hebben EHBO-posten en eerste hulpafdelingen in ziekenhuizen minder te doen gehad. De Europese Unie is erg bezorgd over de werkomstandigheden in Bangladesh. In een persverklaring schrijft EU-buitenlandcoördinator Catherine Ashton... dat de EU maatregelen overweegt als de omstandigheden niet snel verbeteren. De verklaring is een reactie op het drama van vorige week in Bangladesh... toen een gebouw met daarin een kledingfabriek instortte. Zeker 380 mensen kwamen daarbij om het leven. De kleren die in een fabriek werden gemaakt waren bestemd voor onder meer Europa... dat de grootste handelspartner is van Bangladesh. En dan het weer. Het is vannacht fris met in het noordoosten lichte vorst. Op veel plaatsen ook vorst aan de grond. In de loop van de dag flinke periode met zon. Het wordt 13 graden op Texel en 18 graden in Limburg... waar vanavond een bui kan vallen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. De W van WNL. De WNL Oranje Nacht. Met Martijn Middel en Leon Mastic. Goedemorgen en welkom. De eerste volledige dag met een nieuwe koning is aangebroken. En daarmee is de voorlopig laatste koninginnedag definitief ten einde. Een nieuwe koning betekent een nieuw tijdperk voor Nederland. Dat gaat ook niet onopgemerkt voorbij in de rest van de wereld. Zo wordt er op dit moment nog op verschillende ambassades buiten het koninkrijk getoost op onze koning. In de vroege uren van deze 1 mei 2013 bellen we met dat buitenland. Kijken we vooruit op het koningschap van Willem-Alexander. En het is onvermijdelijk, we bespreken nog één keer de details van de dag die is geweest. En daarin heeft u ook een rol. Want wat is er lekkerder dan wakker worden voor onze nieuwe koning... dan met uw succeswensen op de radio staat u vierkant achter Willem-Alexander. Wens hem dan succes op ons gratis nummer 0800-1121. Dat is 0800-1121. Nog een keer, bellen kan dus naar 0800-1121. En als u twittert met de hashtag WNL, dan komt de tweet vanzelf bij onze redactie terecht. Leden van de Staten-Generaal. Vandaag ben ik naar uw vergadering gekomen. Uw verenigde vergadering. Om als uw koning te worden beëdigd en ingehuldigd. Zo luidde Willem-Alexander gisteren zijn koningschap in. En dit zal niet de laatste keer zijn geweest dat Willem-Alexander een toespraak moet houden. Huibhudig is speechcoach voor Speak to Spire en schreef zelf meerdere speeches voor premier Mark Rutte. Gisteren keek hij met zijn bloknood op schoot naar de toespraak van Willem-Alexander. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat viel je als eerste op aan deze speech? Nou, dat hij echt heel erg goed was. Ik vond het echt een uitstekende speech. Als ik een cijfer moet geven van een 0 tot een 10, dan geef ik hem een 9. Zo, dat is niet, uh, dat is niet mis. Nee, dat lacht niet. Waar lacht dat dan? Wat, wat maakte het zo goed? Nou, het is echt, het was echt een uh, duidelijk goed doorvolgd speech. Ik denk ook dat hier uh, zich echt professionele speechschrijvers mee bemoeid hebben met dit verhaal. Want uh, ja, in, in een speech moet je niet alleen overtuigen, maar je moet ook emoties bij mensen oproepen. En dat deed deze speech. Nou, het is dus niet zo dat uh, Willem Alexander dit uh, de afgelopen dagen op een zolderkamertje in elkaar heeft getimmerd. Nou ja, tenzij die briljant getalenteerd is, maar uh, nee, ik denk het niet. Ik denk dat hij het heeft samengedaan met andere mensen, maar er zitten echt duidelijk, als je kijkt naar de opbouw van de speech en als je kijkt naar de stijlmiddelen die gebruikt worden, ja dat zijn echt, dat is gewoon, daar is heel goed over nagedacht. Ja, want als je het hebt over die opbouw van de van de speech, wat valt dan op? Nou, als je uh, kijkt uh, in, in een speech, wat veel mensen doen in een speech of een presentatie, is dat ze informatie aan het zenden zijn. En wat je eigenlijk moet doen, is echt die publiek van het begin af aan bij de hand nemen. En dat zie je echt in die opbouw. Hij pakt echt van het begin af aan, uh, ja, leg, legt hij contact met zijn luisteraars daar in de zaal. En vervolgens gaat hij vrij snel naar het emotionele niveau, ook door het dank wat hij aan uh, Beatrice geeft. Dat is gewoon heel erg raak en resoneert ook bij mensen. En vervolgens, als hij erbij komt... Ja, hoe hij dan zijn koningschap moet invullen doet hij dat ook weer heel raak. Hij begint ermee met van ja, we leven in onzekere tijden en we moeten er samen doorheen komen. En wat ik vervolgens echt klasse vind is dat hij ook echt naar een visie toe komt over hoe we in de toekomst er sterker uitkomen. Door onze talenten te bundelen. En het is ook echt heel fraai dat hij dan die vijf route, die mensen die vijf wetenschappers en experts had die voor zich uitlopen bij de inhuldiging. Onder andere André Kuipers en Ankie van Gunzen. Dat hij zegt echt van ja, die mensen die lichamen wat wij samen hebben. En dat is echt uh, ja, de, een speechtruc voor de, uh, ja, de betere speechschrijver. Dat je dingen echt concreet maakt en niet in het algemeen blijft hangen. Dus dat is sterk. Ja, ja Huip. Je noemt daar drie, drie stuks, stukken uit, uit de opbouw van, van de speech. Uh, voor de mensen die het niet helemaal hebben gevolgd, of, uh, nee. of het gisteren gewoon niet helemaal hebben meegekregen. La, laten we ze er ook even bij pakken. Uh, je begon over wat, wat Willem Alexander zei over Beatrix. En ik weet dat ik de gevoelens van velen in Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk vertolk. als ik zeg: dank u voor de vele mooie jaren. waarin wij u als onze koningin mochten hebben. Ja, dat is een mooie, wo mooie woorden. Ja, absoluut. Jullie lieten het applaus even achterwege. Ja, die doen we er even bij uh... hoor, even zo. <lacht> ja. Ja. Het was een minutenlang applaus. Het was een minutenlang applaus. Ja. Ja, absoluut. Ja, dat is natuurlijk gewoon als dank voor Beatrix. Voor alles wat zij voor het land gedaan heeft. Maar het was ook speechtechnisch gewoon heel goed opgebouwd. Hij begon het stuk, zijn ode aan Beatrix met Lieve Moeder. En ja, vertelde toen eigenlijk gewoon op een hele treffende manier hoe zij het allemaal gedaan heeft. En ook hoe, hoe Prins Klaus daar een rol in heeft gehad. En eindigde vervolgens door haar te bedanken. En daardoor werk je echt naar dat dankmoment toe. En ja, dat, dat leidt dan tot applaus. Ja, veel mensen zullen denken dat is. Dat is is geregisseerd, dat is iets dat hij zegt omdat hij het moet zeggen... maar, maar je hebt bij hem ook echt het gevoel dat het, dat het diep vanuit zijn hart komt. Ja, en dat zal ook vast zo zijn hoor. Ik bedoel, het is absoluut niet zo dat dit al een kwestie is van allemaal trucjes toepassen. Ik denk echt dat je ook die... Ja, je voelt die echtheid erin en dat is ook belangrijk in een speech. Ja, en als we nou kijken naar punt 2... hij heeft het bijvoorbeeld ook over de stand van onze samenleving op dit moment. Uh, ook ja. daar zei hij het over, laten we daar ook even naar luisteren. Ieder voor zich lijken we weinig greep te hebben...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 Ja, ik denk het wel. Ik denk dat hij echt uh, ja, een mensenkoning uh, wil zijn. En, en dat zet hij hier ook goed neer. Hij schetst echt de situatie, zoals veel mensen zien, wat we, uh, dat we ervoor staan. En wat ook wel interessant is aan de toon die hij aanslaat, dat is toch dat in deze tijd waarin we leven, waarin het kabinet toch een beetje kiel is en zegt we moeten maar eens ophouden met zonderen, ja, zet hij echt wel een menselijke toon neer. En uh, toch zet hij zichzelf niet heel erg neer als een bindende koning. En uh, ja, dat is iets wat we allemaal graag horen. Ja, en ook een uitspraak over de politiek. Inderdaad, is, is het, het, het, het is bijna een politiek statement wat hij hier maakt. Nou, ik weet het niet, of het een politieke statement is. Maar het is wel heel duidelijk hoe hij zich zelf wil positioneren ten opzichte van politiek, denk ik. En hij, hij houdt het daar gelukkig algemeen en niet concreet. Maar zegt, zet wel neer hoe, uh, ja, de rol die hij wil spelen en wat hij als belangrijk ziet. Hij gaat er een beetje boven staan, als het ware. Nou, stipt je zo even ook even de stel aan. Een echte mensenkoning noemde je hem. Uh, waarin verschilt hij daar, daarop op, op dat gebied van zijn moeder? Nou, ik, ik zou zeker niet zeggen dat Beatrix geen mensen was. Want zij heeft zeker in de uh, toespraken van het afgelopen jaar, ja, haar kersttoespraak. En de toespraak waarin ze haar afscheid aankondigde, werd zij echt wel persoonlijk. En zij is gewoon bijzonder populair uh, bij alle mensen in Nederland. Dus ik vind haar ook zeker menselijk. Maar ja, zij was wel altijd wat meer een manager, uh, zeker in haar vroegere jaren. En uh, is later ontdooid, als het ware. En hij neemt nu eigenlijk meteen toch wel die meer menselijke toon aan. Ja, en als we nou kijken, hij doet veel dingen goed. Een negen zou hij voor deze speech hebben gekregen. Waar kan hij zich nog verbeteren? <laughs> ja, dat is een goede. Um, er zit nog een puntje verbetering in dus. Uh, nou ja, ik, ik, ik zou voor, voor deze speech, kijk, het is toch een, in een hele formele setting. En hij was toch wel nog een beetje zenuwachtig, uh, zag je wel aan. Hij uh, was toch wel een beetje strak. Um, en, maar goed, het is echt een plekje van details. Ik vond het echt, uh, ik zou nu niet iets kunnen noemen wat hij nou veel beter had kunnen doen. Ik vond het, echt, het was echt een uitstekende speech. Nou, als, ik als ik wat je zeg uh, mag, mag samenvatten, misschien de komende tijd uh, uh, iets verder van Beatrix af en iets meer richting Obama als het om uh, speechen gaat. Ja, absoluut. Dat is, uh, en vooral dat over die emoties. Uh, ik organiseer zelf, uh, zelf ook op 11 juni uh, het Nationaal Presentatiesymposium... over hoe je nou emoties oproept. En dat is echt iets wat hij in deze speech doet. En, en dat is ook hetgene wat Obama doet. En als hij dat in de toekomst blijft doen... Ja, dan gaan we echt interessante speeches krijgen van hem. Nou, we gaan ongetwijfeld nog een hele hoop speeches van hem uh, onder de loep nemen. Speechcoach Huip uh, Huib Hudig van Speak to Inspire. Dank u wel. Dank je wel, hoor. Dag. Er komen genoeg vragen binnen op 0800-1121 over uh, alles wat uh, te maken heeft met het Koningshuis. En daarvoor is aangeschoven Camera Noelan. Goedemorgen Camera. Goedemorgen weer. Ja, we hebben uh, een hoop vragen binnengekregen. Bijvoorbeeld uh, uit Amsterdam zie ik hier een van René. Uh, wat gebeurt er bijvoorbeeld als Amalia lesbisch blijkt te zijn? Ja, dat is een interessante vraag. Dat, uh, die, die vraag die wordt ook uh, vaker uh, gesteld. Dat zou natuurlijk kunnen dat Amalia lesbisch is. En dat ze bijvoorbeeld op een gegeven moment een vriendin krijgt en dat ze met haar wil gaan trouwen. Staatsrechtelijk uh, kan dat natuurlijk, want er mag worden getrouwd uh, tussen twee, uh, twee vrouwen. Dan zal het de vraag zijn aan de Tweede Kamer of zij uh, de, de, de troonsopvolger blijft, of zij prinses van Oranje mag blijven. Of dat het, uh, dat ze, dat, dat het niet meer kan. Bijvoorbeeld zoals met Frieshout toen is gegaan, toen hij trouwde met, uh, uh, met Mabel was hij geen uh, opvolger meer. We hebben het gesprek ook gehoord aan de koffietafel vandaag. Uh, de vraag was nog, is daar dan een grond, grondwetwijziging voor nodig... Of, of kan dat gewoon? Ja, dat, dat, dat ligt wat uh, ingewikkeld. Er zijn mensen die zeggen, er is een grondwetwijziging uh, voor nodig... maar uh, als ik het, zover ik het weet, is dat niet nodig. Oké, okay, nou, nog een vraag. Uh, Mila uit Amsterdam, die vraagt zich af... waarom er geen uh, amnestie verleend is aan gevangenen... rond deze troonswisseling tja, hebben we eindelijk al die gevangenen zoveel mogelijk achter slot en grendel... dan moeten we ze weer vrij gaan laten... En ik denk dat daar ook een beetje het antwoord in scholen ligt. Dat zien we vooral in uh, wat andere landen. Um, de zogenaamde bananenrepublieken. Het is uh, niet al te ziek van mij om dat te zeggen. Um, maar daar zien nou, we nog we zien maar dat... We zien het ook in westerse landen. Ja, toch, daar zien we mensen doet? vastzitten die dan op een gegeven moment worden vrijgelaten. Um, nee, in, in, in, in Nederland doen we dat niet. Het is natuurlijk wel zo dat mensen bijvoorbeeld een brief schrijven naar de koning. Dat dit een moment is om aandacht te vragen. Bijvoorbeeld uh, mevrouw Mansouri, die zegt... Uh, mijn echtgenoot zit vast uh, in, in, in, in het buitenland. En ik wil graag dat, uh, dat u aandacht aan hem dat het met uh, uw collega daar belt, met het staatshoofd, om hem, uh, om hem vrij te krijgen. Dat soort dingen gebeuren wel. Dus er is wel extra aandacht voor bepaalde gevangenen. Maar een amnestieverlening, ik denk ook zeker niet dat, uh, dat Nederlanders tafel zitten te wachten. Nou, misschien kunnen we tot slot van dit blokje nog even één vraag behandelen. Uit Utrecht van Anneke. Zij vraagt: is Rutte verantwoordelijk voor de inhuldiging? Want hij was nogal kritisch. Uh, ja, ik denk dat het gaat over de, de koning uh, in zijn toespraak. Die was nogal kritisch ook op de regering. Hij is uh, hoofd van de regering, of dat niet vergeten. Dus uh, vanaf vandaag hebben we een nieuw hoofd van de regering. Uh, namelijk koning Willem-Alexander. En uh, premier Rutte is, heeft ministeriële verantwoordelijkheid. Dus hij is inderdaad verantwoordelijk voor alles wat door de koning gezegd is. Dus ook voor de hele toespraak. Nou, dat betekent, maar dat betekent toch uh, dat, dat op het moment dat er een kritische nood valt... dat, uh, dat Rutte ook in, in een lastig pakket komt. Hoe, hoe zit dat dan? Zo'n toespraak wordt die dan van tevoren helemaal uh, bij, bij Mark Rutte neergelegd? Ik kan me heel goed voorstellen dat Mark Rutte van tevoren de tekst gezien heeft. Weet wat daarin stond. Um, maar uiteindelijk gaat het, uh, is het aan de koning om, uh, om te bepalen wat hij zegt. En kijk, er is bijvoorbeeld één passage waarin hij zegt... Um, um, de regering uh, die moet meer naar de mensen toe gaan. Um, daarmee geeft dus eigenlijk aan nou, dat de regering dat op dit moment te weinig doet. Nou, die kritiek, kan, die kritiek kan achter gesloten deuren. En die was even vandaag heel transparant dicht bij ons, want we hebben het allemaal kunnen meemaken. Gaan we dat nog vaker meemaken bij Willem-Alexander? Dat is, uh, dat is in een glazen bol kijken. Dan uh, als je, je man. Dan moet uitnodigen. Er is een er hoop in, in een glazen bol uh, gekeken vandaag. Nee, ja, dat, dat, dat is waar. Dus uh, heel veel voorspeld. Um, ik kan me heel goed voorstellen... Willem-Alexander staat ook bekend om. Er is zelfs op een gegeven moment een, een, een boekje over geschreven. Dat, uh, ik mag toch zelfs uh, bepalen wat ik, uh, wat ik zeg. Iets in die trant. En Willem-Alexander heeft uh, een, een handje van, van jongs af aan... om, uh, om buiten het boekje om dingen te roepen. Dus dat zal in de toekomst ongetwijfeld zal zijn. Maar hij is nu al onze koning. Hè? Dat mag. Nou, dankjewel, Cameron. Ook in de studio weer aangeschoven, Vincent Kenter. Ik weet niet of dat hij zijn glazen bol bij zich heeft. Um, ik heb mijn glazen bol niet bij me, denk ik. <laughs> nee, wel een gitaar volgens mij, hè? Ja, die wel, gelukkig. Ja, die konden we het vorige uur al horen bij de collega's van Nog Steeds Wakker. Ook in de Oranje Nacht. Um, ja, goed, zij blikte vooral terug op de dag van gisteren. Ja. Um, even aan jou de vraag. Wat verwacht je van een nieuwe koning? Hoe? wat verwacht ik van een nieuwe koning? <laughs> nou, ik... Uh... Wat is het voor een man? Hoe zie jij hem? Oeh, dat zijn wel moeilijke vragen op dit tijdstip zeg. Uh... Nou, we mogen er allemaal een mening over hebben, dus ook ja. dus okay. jij. Ik verwacht er eerlijk gezegd uh, niet heel veel van. Ik bedoel, het is toch vooral uh, ceremonieel... En... Ja, ik, uh, ik vind het op zich wel leuk dat we een keer een koning hebben. Ik bedoel, het, klinkt, uh, het klinkt weer eens anders, maar daar blijft het voor mij eigenlijk ook wel bij. Ik, ja. Uh, ja. En wat we ook zagen is dat, er, dat een dag als vandaag met heel veel muziek werd opgeluisterd. We zagen bijvoorbeeld uh, Van Velsen eerder op de middag uh, afsluitend met, uh, met André Rieu, Armin van Buuren nog tijdens die mooie vaart. Uh, uh, zijn dat dan ook namen die jou als muzikant aanspreken? Uh, nou, er zitten zeker een uh, paar goede namen tussen. Maar uh, ja, mijn invloeden zijn toch wel uh, vooral de buitenlandse uh, artiesten uit een wat uh, meer alternatieve hoek. Ja, dat uh, horen we ook al de hele nacht. Die gaat uh, nu weer een nummer spelen. Hoe heet het? Uh, het nummer heet uh, Ferris Wheel. En, wa en waar komen je invloeden voor dat nummer vandaan? Uh, nou, dit nummer heb ik geschreven in Zuid-Afrika ook. En uh, het is onder andere geïnspireerd door uh, Fleet Foxes, Bon Iver en uh, een beetje uit die hoek. Tijd om te gaan spelen zou ik zeggen. Okay. Loop rustig even naar de andere kant van de studio. Dat is een pas of drie denk ik. Oh, nou dan gaan we oh, nog, oh, dan even moet nog even. Oh, moet er gestemd worden. Heim. Nou, dan, uh, u hoorde zojuist ook nog Kamran Oela. Hij uh, geeft dus deze nacht antwoord op al uw vragen. waarmee u nog bent blijven zitten. Uh, tijdens de afgelopen Koninginnedag. Uh, en wellicht deze nacht nog. En als u dan nog nuchter genoeg bent om ze ook te stellen aan uh, onze redactie. dan kunt u bellen met ons uh, gratis telefoonnummer. Dus 0800 1121. 0800 1121. En belangrijk om te zeggen is dat je ook gewoon kan twitteren. Misschien wel makkelijker nog. Dat is uh, als je de hashtag WNL eventjes gebruikt. dan komen ze hier op de redactie terecht. En dan zitten er allemaal hele fijne redactieleden die uh, die vragen lezen. De antwoorden opzoeken. En uh, misschien kunnen wij ze ook wel uh, beantwoorden later in de uitzending Martijn. Ja. Uh, inmiddels ook wel koningsspecialisten uh, geworden in ja, deze ja. nacht. en deze en, lange en, en, en die hashtag troon kun je inmiddels ook al wel weer gebruiken. Want het begint zo rustig te worden op Twitter. Uh, zo rond dit uh, hele vroege tijdstip. Dat, uh, dat, uh, dat we dat ook allemaal wel meekrijgen. Kijken we even naar links. Volgens mij is hij er klaar voor. Uh, dames en heren. Dit is live op Radio 1. Vincent Kenter en Ferris Wheel. Welcome late in the evening We were way too young to comprehend She was laughing under Deze hele nacht horen hier op Radio 1 bij Omroep WNL Vincent Kenter. En hij speelde voor het nummer Ferris Wheel. Vanaf vandaag zijn de festiviteiten voorbij en begint Willem-Alexander aan zijn koningschap. Aan zijn moeder heeft hij een goed voorbeeld gehad. Maar je ja, kan zo bedenken dat er nog veel meer vorsten zijn waar Willem-Alexander iets van kan leren. En daarom heeft Matthijs van der Veer van Movie Scene een top 3 samengesteld van films over koningen die onze eigen Willem-Alexander moet zien nu die aan het koningschap begint. Matthijs, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Zo'n top drie van films, waar heb je op gelet bij het maken van die uh, top drie? Uh, nou, een beetje de, de, de vaardigheden die een, een nieuwe koning in dit tijdperk zou moeten hebben... en welke koningen hij het beste een voorbeeld aan zou kunnen nemen... die samengevoegd een ideale koning voor Nederland zou kunnen vormen. Nou, we gaan uh, daar uh, maar meteen aan beginnen, denk ik, bij die uh, top drie. Hier komt nummer drie uit jouw top drie. Nummer drie is... We happy few, we band of brothers... For he today that sheds his blood with me shall be my brother. Be he ne'er so vile, this day shall gentle his condition. And gentlemen in England now abed shall think themselves accursed they were not here, and hold their manhoods cheap, whilst any speaks that fought with us upon Saint. Presby. Ja, een fragment uit uh, Henry V, een film uit 1989. Wat voor koning uh, was dat, Matthijs? Het was een, uh, een, een koning die... Uh, hij was nog erg jong toen hij op de troon kwam. En uh, hij werd eigenlijk een beetje gebruikt door de katholieke kerk. Want hij was van plan om uh, een uh, maatregel door te, voor, uh, door te voeren... die negatieve gevolgen voor de katholieke kerk zou hebben en de welvaart. Waardoor uh, hij in dit, uh, een beetje werd afgeleid uh, om, dit, om dit te doen... door uh, hem erop te wijzen dat hij een claim zou hebben op de Franse troon. En vervolgens dan gaat hij met man en, mal, man en macht gaat hij, uh, steekt hij het kanaal over om dan ook daadwerkelijk uh, het Frankrijk te claimen. En uh, nou, zoals je net uit het fragment hebt kunnen horen was het iemand die vooral uh, in de film heel goed kan spreken. En uh, omdat het zijn natuurlijk de dialogen van uh, Shakespeare zijn allemaal behouden. Dus hier, hij, uh, dat is vooral zijn, zijn belangrijke kwaliteit en dat is ook een kwaliteit die Vandaag de dag voor een koning natuurlijk erg belangrijk is het goed kunnen spreken. Ja, is, is het zo dat Willem-Alexander uh, ja, aan de taal van Shakespeare moet gaan praten? Is dat belangrijk ja, dat voor een koning dat van nu? Misschien wel een, uh, een, beetje, een beetje heftig vandaag de dag. Maar uh, we hebben zoals uh, zijn moeder die deed met de kersttoespraak. Toch altijd uh, vrij netjes en formeel en toch warm. En om dat op een goede wijze te kunnen combineren uh, is een goede vrouw. Uh, ...goed kunnen omgaan met taal is toch wel belangrijk, denk ik. Ja, dan zijn er zijn natuurlijk nog veel meer uh, voorsten waar, uh, waar hij van zou kunnen leren. Laten we eventjes luisteren naar het volgende fragment. idee. Get up, you can't sit there, get up! Why not? It's chair. No, it, that is not a chair, that is... That, it, that is St. Edward's chair. People have that carved their names on it. Chair. Is the seat on which every king and queen is held by a large rock? That is the stone of Scone. You are trivializing everything. You trivialize. I don't care how many royal titles and such. Listen to me! Listen to me! Listen to you by what right? By divine right, if you must. I'm your king. No, you're not. You told me so yourself. You said you didn't want it. Why should I waste my time listening? Because I have a right to be. And I have a voice. Ja, Matthijs op nummer twee bij jou. Dus een fragment uit the king's speech, een film uit 2010. Ja, het lijkt maar niet dat Willem-Alexander dit taalgebruik moet gaan hanteren. Nee, dat, dat lijkt me in het publiek ook niet zo'n uh, zo strak plan. Maar uh, hij zou van deze koning wel heel goed kunnen leren hoe hij uiteindelijk uh, uh, omgaat met, een, met de media die op dat moment opkomen. Want de, de film speelt zich af in de tijd dat de radio echt net een massamedium wordt. En uh, dan is uh, het goed kunnen praten en het goed daarmee om kunnen gaan toch wel belangrijk. En aangezien hij uh, eerst stottert, is dat, o dat over, daaroverheen komen toch een belangrijke stap. En uh, het is voor Willem-Alexander waarschijnlijk ook belangrijk om met de uh, uh, nieuwe media van vandaag de dag om te leren gaan met, ja. uh, in de tijd van het internet. Ja, uh, nou je ziet natuurlijk al wel, al, al wel tot, tot, tot op zekere hoogte redelijk mee bezig. Hij heeft niet zo'n spraakgebrek in ieder geval uh, als, uh, als uh, de, de koning uit deze film. Uh, um, uh, Wat kan hij nog meer leren uh, uh, uh, van dit voorbeeld? Uh, nou, het is, uh, hij is ook allereerst uh, in de film ontwikkelt hij zich een beetje van een afstandelijke vorst naar een steeds menselijkere vorst en steeds benaderbare... doordat hij uh, bevriend wordt met iemand uit het gewone volk, zijn spraaktherapeut namelijk. En uh, nou ja, niet, niet dat het uh, enorm afstandelijk begon bij Willem-Alexander... maar je kan wel zien dat hij probeert steeds benaderbaar te zijn... door uh, ook op het podium te klimmen bij Armin van Buren en dergelijke. Toch uh, dichterbij. Ja, nou, dit is een top drie uh, van Koningen waar hij iets uh, van kan leren. Dus uh, laten we dan niet vergeten ook uh, de nummer 1 nog even te laten horen. Uh, dit is uh, jouw nummer 1. het grote voorbeeld voor koning Willem-Alexander volgens jou. You're alive, and that means... You're the king. King? Lady, have you got your lions crossed? The king? Your Majesty, I gravel at your feet. <laughs> Stop it. It's not gravel, it's grovel. And don't, he's not the king. Are you? No. Simma? No, I'm not the king. Maybe I was gonna be, but that was a long time ago. Let me get this straight. You're the king? En je told us? Look, I'm still the same guy. met with power. Ja, the Lion King, uh, hoe bereidt deze Disney film uh, Willem Alexander voor op zijn uh, koningschap? Nou, de, ik denk dat Simba nogal wat parallellen heeft met het, uh, uh, met het leven van Willem Alexander. Namelijk, uh, Willem Alexander heeft nogal, uh, staat nogal bekend dat hij een vrij wilde studententijd heeft gehad als ook wel vaak getypeerd als Prins Pils en, mm -hmm. uh, en dergelijke. En uh, nou, het gaat, deze film gaat ook voornamelijk over, over het worden van koning en het, het, uh, het, uh, je schouders onder, onder een zware taak zetten daarvan. En uh, aan het begin dan, dan zingt hij en zegt hij ook nog, uh, I just can't wait to be king. Dat, dat meer uh, onbesuist en uh, het, uh, nog op, het, uh, het heel erg zin hebben in het worden van koning en uiteindelijk dan het beseffen van wat voor een zware taak dat is en het toch opnemen. Van die taak. En dat is toch wel iets wat uh, Willem Alexander waarschijnlijk ook uh, met zijn wilde studententijd nu toch eigenlijk uh, echt de onder zou moeten zetten, nu het er eindelijk is, dat moment. En als we kijken naar nu, denk je dat Willem Alexander uh, zou, zo zou willen zijn als Simba was in de film? De, de, de, de volwassen Simba of de jonge Simba? Ja, nou, de volwassen Simba, hè? want uh, Willem Alexander is Simba. met zijn 46 jaar inmiddels wel volwassen ja precies ja dat dat hij heeft, uh, nu als hij ook zijn manen nog even laat groeien dan uh, komt het helemaal goed maar uh, ja ik denk het wel want hij is uh, hij probeert hij zei volgens mij ook in dat interview toen uh, met de NOS dat hij uh, een koning voor iedereen wilde zijn en dat is zichtbaar zeker dus niet alleen voor de leeuwen maar ook van uh, gazellen zoals giraffes en dergelijke van nelpaarden en stokstaartjes iedereen een koning voor iedereen nou, de tips op een rijtje van uh, Willem-Auslander weet weer, uh, welke films die moet gaan kijken. Matthijs van der Veer van Movies, je ja. uh, dankjewel. Oké, okay, tot ziens. Het is uh, twee minuten voor half vijf. U luistert naar Omroep BNL op Radio 1. Uh, uh, heeft u nou een vraag over het Koningshuis die nog niet beantwoord is vandaag? Uh, redacteur Kamran Oela weet alle antwoorden heb ik zo een beetje het idee, Leon. Dus uh, die, die mogen bellen, hè? mensen die die vragen nog hebben. Ja, dat kan naar 0800-1121. En wat ook mooi is, je kan ook gewoon twitteren met de hashtag WNL. Dan komen ze hier ook op de redactie terecht. En ook die vragen worden gewoon beantwoord. En ik zal niet te veel informatie uw kant opsturen. Maar wilt u de nieuwe koning feliciteren of gelukswensen toejagen... dan kan dat ook op dat telefoonnummer 0800-1121. Er zit een heel belteam achter, kan ik u uh, vertellen. Zometeen gaan we ook naar een buitenlandse ambassade... Namelijk die uh, op Costa Rica. Uh, want daar hadden ze een leuk feestje vandaag. En misschien is het nog bezig. Ik lees in ieder geval op uh, Twitter dat het uh, koningsbal op de Nederlandse ambassade in Peking zeer geslaagd was. Uh, vooral door alle lekkers queen nu. Let's go. go! Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you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 minuten over half vijf. Radio 1 en de speciale oranje nacht van Omroep WNL. Van tevoren was er veel besproken onderwerp. Wat draagt Maxima tijdens de inhuldiging? Het werd een schitterende jurk van de Nederlandse ontwerper Jean Tamignot in de kleur Royal Blue. Ja, Maxima stond als prinsesse al bekend als modekoningin en gisteren bewees ze dat opnieuw. Voor modeliefhebbers was de in inhuldiging één groot feest. En dat zal het, de komende jaren dat Maxima koningin is ook wel blijven. Josine Drogendijk schrijft voor het royaltyblad Forsten... Weet alles van mode en het Koninklijke Huis. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat uh, vond je van de kleding van het uh, nieuwe Koninklijk Paar vandaag? Ja, in één woord echt geweldig. Uh, niet alleen de blauwe jurk die Maxima droeg uh, tijdens de inhuldiging... maar ook wat ze s ochtends aan had, wat ze s'avonds aan had. Uh, van mij krijgen ze echt een dikke tien. Ja, nu zeg je het al, ze had een hoop aan. Dat was een, een grote verkleedpartij gisteren, hè? Ja, dat heeft uh, aardig wat tienduizenden euro's gekost. Maar goed, uh, Maxime toonde ook wel haar goede wil door uh, de avond van tevoren juist een uh, avondjeuk van Valentino te herdragen. En in uh, de bij de applicatie droeg ze wel een outfit die gemaakt is door Nathan, een dure designer. Maar de stof had ze van haar schoonmoeder cadeau gekregen. Dus enerzijds dure kleding, maar ook denken aan de ander. Ja, een beetje hergebruik dus. Ja. Nou, nou, nou is Maxima sinds gisteren koningin. Uh, nou stond ze bekend als een uh, goed geklede prinses. Gaat haar stijl veranderen nu ze koningin is? Nee. En dat zeg ik eigenlijk best wel stellig... omdat Maxima ook aangaf uh, bij het interview uh, 17 april van... Jullie kennen me zoals ik nu ben als Maxima... en uh, ik zal niet veranderen op het moment dat ik koningin ben. Ik blijf gewoon Maxima. En uh, van haar wordt wel meer gevraagd op het gebied van mode misschien. Ze zal meer, uh, meer officiële activiteiten krijgen. Nu heeft ze, is ze ook wel vaak op pad... maar dan vooral vanwege haar eigen carrière op het economische gebied... en nu zal ze vaker juist echt als uh, koningin naar voren komen... en uh, de lange wapperende haren zullen dan wat, net wat vaker ingereld worden... voor uh, de lage knot in de nek verwacht ik... maar. Ja. Uh, ik verwacht niet dat de kleding die ze de afgelopen tien jaar gedragen heeft... achter slot en grendel verdwijnt en dat er een hele nieuwe maxima tevoorschijn komt. Dat is toch eigenlijk ja. ook wel jammer hè, dat dat haar vaker vastgaat? Ja, nou, ik ben wel dol op te wappen de wappende haren, maar de fotograaf wat minder. en Ze heeft niet het beste haar, dus ik kan me ook wel voorstellen dat ze er op een gegeven moment voor kiest. Heeft ze niet het beste haar? Wat zeg je nu? Nee, uh, als je goed kijkt naar het haar van Maxima, ze, heeft, ja, ze is van nature ze bruin, ze heeft het blond geverfd. En als jij onder zes weken je haar gaat verven, dat is gewoon niet goed voor je haar. En uh, Maxima, heeft, uh, die, ik heb de kapper van Maxima gesproken en die zei ook, ja, Maxima baalt er zelf ook van. Maar kan er anderzijds niets aan doen. Maar goed, niets aan doen is uh, betrekkelijk, want ze draagt heel vaak nep haar. Dus zo uh, oh. lost het probleem weer op. Nee, nee, maar maar, maar, maar uh, het moet wel blond blijven? Ja, het moet wel blond blijven, maar het is wel grappig. In de zomer past haar nephaar precies bij haar eigen haarkleur. Maar in de winter wat minder. En uh, uh, uh, we hebben het natuurlijk de hele tijd over Maxima. Alleen het, het, ging, het ging natuurlijk gisteren vooral over één man. De man die koning is geworden. Laten we naar zijn kleding kijken. Willem-Alexander, gisteren, hoe, hoe was dat? Ja, het, eigenlijk weinig opvallend. Van tevoren is dat het een rockerstoom zou zijn met een uh, hermalijne mantel. Dus ja... ja. Ik vond het weinig opvallend. Het was des Willem-Alexander's. Kijk, uh, was Maurits koning geworden. Dan had je een heel uh, chique pak van uh, OJ verwacht. Misschien met opvallende kleuren. Maar Willem-Alexander droeg gewoon wat hij behoorde te dragen. En iets meer en iets minder. Ja, Willem-Alexander, weinig opvallend zeg je. Moet hij nou zijn best doen om een beetje boven het maximaal uit te komen qua kledingkeuze? Dat doet hij helemaal niet. Uh, hij komt dus inderdaad qua kleding absoluut niet boven Maxima uit. Maar uh, ik heb ook niet het idee dat dat zijn intentie is. Als je ziet uh, dat het publiek om Maxima schreeuwt en Willem-Alexander is erbij, dan zie je hem niet jaloers kijken, maar zie je hem genieten hoe populair zijn vrouw is. Dan moet je wel heel veel van de ander houden als je dat kan. Maar Willem-Alexander kan dat. En uh, dat hij helemaal niks met zijn kleding doet, hè, dat verhaal gaat vaak, dat klopt niet. Vaak geeft hij met zijn ze signalen of speelt Nederland die dag uh, voetbal, vraagt hij een oranje stropdas bezoekt. Kuipers draagt hij een stropdas met vliegtuigjes. Dus hij denkt wel aan zijn stropdas, maar verder eigenlijk niet. Ja, nou tot slot nog eventjes de prinsesjes. Die waren natuurlijk gisteren ook uh, volop in beeld. Wat, wat was er opvallend aan hen? Nou, dat, uh, de jurkjes die ze droegen tijdens de abdicatie... die waren er eigenlijk heel chic uit. Maar waren dat waren nog die berzigen? Ja, maar die waren nog voor geen 100 euro besteld bij een postorderbedrijf. Het Spaanse merk Carrera. Die bedacht, hé, hey, we gaan een catalogus naar Maxima sturen. Omdat uh, de Spaanse prinsesjes uh, ook die kleding dragen. Ja, en met succes, want uh, er werd al snel een bestelling gedaan voor de haarbanden en de jurkjes. Die nog steeds uh, online te koop zijn. Dus uh, <laughs> eigenlijk geen bijzondere jurkjes. Maar goed, de jurkjes van die middag... Uh, waren daarentegen van Nathan de ontwerpen van Maxima. En die waren, uh, ja, ik vond de jurks van s ochtends ook heel mooi, maar die van vanmiddag. Uh, Prachtig, ja. hè? Die waren helemaal top. Ja, ja en, maar je zegt 100 euro. Is dat dan voor die drie jurkjes samen? Of is het nee, nog wel... voor één jurkje ah, per stuk. Maar goed, okay. dat is vind ik helemaal niet duur. Maar het leuke aan de jurkjes van smiddag, die blauwe jurkjes. Uh, Maxima heeft ze echt willen betrekken bij het hele proces. Dus ze heeft gezegd: uh, de kleur van de jurkjes staat vast. De stof staat vast. Maar jullie mogen zelf het model kiezen. Dus Alexia koos voor een strikje. Amalia voor een aparte halslijn. En Ariane voor een kraagje. Dus ik vind het wel heel leuk dat Maxima haar eigen dochters al wel hun eigen stijl laten krijgen. Nu zei je net eventjes, uh, stipte je aan... Uh, nog geen 100 euro kosten de jurkjes. Nou, staat mij bij dat Kate Middleton... Uh, op een gegeven moment een jurkje van de Topshop... geloof ik ook, spotgoedkoop... Uh, droeg. Moet Maxima en Willem-Alexander... ook uh, aan gaan denken aan dat soort uh, prijzen? Zou dat niet eens dat goed zijn om, gewoon, om, om, om een keer... een hane met je te dragen? Dat doen ze al. Ze dragen uh, Sarah en ze dragen meerdere uh, Spaanse merken die goedkoop zijn. Dus uh, dat is zeker geen uitzondering. Alleen, volgens mij ben ik de enige die erover schrijft. Dus als je mijn blog niet volgt, dan zul je dat ook niet zo snel weten. Mm -hmm. en, en, tot slot, uh, Josine. Uh, nog, nog even, hè, uh, koninklijk paar. De komende jaren natuurlijk. Uh, heb je nog tips voor ze op het gebied van mode? Uh, Maximaal, blijf dicht bij jezelf. En uh, de trend van vandaag mag ze ook zeker voortzetten. En Willem-Alexander eigenlijk ook blijf jezelf. Hij krijgt veel kritiek op zijn pakken, maar je ziet dat hij zich er gelukkig in voelt. En dat is toch het beste. Nou, goed gekleed de komende jaren in, als we Josien mogen geloven. Josien, dank je wel. Graag gedaan. 9 minuten over half 5, Radio 1, tijd voor... Dit. Het Nieuwsminuutje met Cameron Oela. Ja, en uh, we blikken natuurlijk allemaal een beetje terug op uh, de dag die geweest is. En uh, we kunnen het met uh, tevreden terugkijken. Er lagen 23 scenario's klaar um, om, rondom die uh, inhuldiging. Want het kon misgaan en, en op allerlei manieren. Maar het is allemaal gebleven bij scenario nummer 1. Ze zijn er niet van afgeweken op één klein punt. Nou, er was wat discussie over vanavond. Um, Armin van Buren trad op. Uh, de, de, de koning en de koningin meerden aan, stapten van de boot... namen de processies mee, gaven Armin van Buren een hand. Of... Ja, was dat nou spontaan of was dat... Dat is inderdaad een grote vraag. Er waren een aantal journalisten van Volkskrant die twitterden... dit stond in het draaiboek. Dat is onjuist volgens burgemeester Evert van der Laan. Hij zegt dit is helemaal spontaan. En uh, vanuit het crisiscentrum is zelfs getwitterd... er was lichte paniek toen het gebeurde. Want dit was niet doorgesproken. En uh, de veiligheid uh, was op dat moment ook een beetje in het uh, geding. Nou zei je net, 23 scenario's. Wat was scenario 2 bijvoorbeeld geweest? Weet je dat? Uh, ik, ik weet niet wat, uh, welk, welk scenario welk nummer heeft. Maar er waren natuurlijk scenario's als het mis zou gaan op, het, uh, op de Dam... Waar ze naar is dat als het station helemaal vast uh, zou gaan lopen... Uiteraard ook scenario's als er demonstraties zouden komen op bepaalde plekken. Um, voor alles en nog wat. Die kan je best voorstellen. Zeker met Boston uh, nog vers in het geheugen. Uh, is er ook met alles echt uh, rekening gehouden. Maar gelukkig is het allemaal goed uh, gegaan. Behalve in uh, Haarlem. Daar is uh, iemand uh, zwaar mishandeld. Zo rond de klok van uh, half zeven. En de politie die roept op. Uh, Getuigen op eigenlijk om zich uh, te melden. Uh, want de verdachte is niet aangehouden. Dus bent u getuige geweest van een uh, zware mishandeling. Zo rond de klok van half zeven op de grote markt in Haarlem. Haarlem, neem dan uh, contact op met de politie. Dat kan met de plaatselijke politie 0-900-8844. Um, en dan uh, de, de kranten die, die liggen op dit moment zo ongeveer op de deurmat en uh, na nou, grote mooie koppen als leven de koning. Dat is wat we straks uh, allemaal gaan zien uh, op deze 1 mei. En dan zijn we natuurlijk altijd nog benieuwd wat het weer doet op deze EMA. En daarvoor hebben we onze jonge, eh, jongste weerman van Nederland zelfs in het eh, hoge noorden. Laten we eens naar hem gaan luisteren. Een hoogdrukgebied zorgt ook vandaag voor zonnig en droog weer. Enkel in Limburg zou er uit dikkere bewolkingen een spatje regen kunnen gaan vallen. De temperatuur is schommelt tussen de 12 en 18 graden. Vanavond en vannacht neemt vanuit het zuidwesten de kans op regen toe. De temperaturen die dalen dan tot 8 of 3 graden.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 Dat ze niet uit uh, Nederland komen, maar uit Schotland. Anders hadden ze niet meer staan op een dag als vandaag. Snow Patrol op Radio 1 en Run. En dat wordt langzamerhand ook wat uh, rustiger op Twitter. Zo in de uh, naweeën, zoals we het mogen noemen, van Koning in de Dag. Uh, Taxichauffeur Damir, die zegt, Queen's Night overleeft. Nu anderhalf uur pauze, zes uur het laatste ritje van Veen naar Schiphol. Nou, Damir, veel succes nog in de taxi. En ik hoop dat je naar ons luistert. Luistert u nu ook en uh, uh, heeft u een vraag voor onze specialisatie? Specialist, Kamran Oela, is er nog iets over het Koningshuis dat u nog niet weet? Heb jij bijvoorbeeld nog een vraag, Leon? Um, ik ga er eens even hard over nadenken. Wat ook misschien wel leuk is om te zeggen, is overigens. Dus de, de succeswensen die mogen ook naar datzelfde nummer. Hè? Voor ja. onze nieuwe koning. Had ik het nummer al genoemd? Nee, hè? 0800 1121. Dus met de vragen en de succeswensen voor de nieuwe koning kunt u ze allemaal daar terecht 0800 1121 of de hashtag WNL. Niet alleen in het Koninkrijk der Nederlanden, maar ook daarbuiten is deze voorlopig laatste Koninginnedag niet onopgemerkt voorbij gegaan. Wereldwijd ontkurken Nederlandse ambassadeurs een fles oranjebitter op hun ambassades. Op sommige plaatsen is het feest nog steeds in volle gang. Of dat ook zo is in Costa Rica, horen we van Carrie van der Kroon. Ze werkt in dat land. Carrie, goedemorgen, of beter gezegd uh, goedenavond. Hi. Ja, uh, uh, is het daar nog aan de gang? Wij zijn net begonnen. Jullie zijn net begonnen. En dan, uh, ja, zeker. Uh, Oranje Tompoes al achter de kiezen? Nee, maar wel haring. En daar had ik echt zin in. Oh ja, oranje bitter ook erbij? Uh, heb ik nog niet gezien. Heineken wel heel veel, maar nog geen oranje bitter, nee. Hoe je op dan, oranje? Je? Ja, ik wel, maar de rest? Sjaaltjes, oranje sjaaltjes, oranje shirts. Ja, nou ja, nou, de helft, ik denk dat minder dan de helft hier Nederlands is. En er is, ik moet zeggen, weinig uitgetost. Ik wel hoor, maar niet iedereen. Want uh, even voor ons beeld, hoe laat is het daar nu 10 uh, tien, tien voor negen, okay. toch? Of niet? Even kijken hoor. Ja? Ja, klopt. Ja, kijk aan. Uh, uh, dat betekent dat de troonswisseling uh, voor jullie uh, op een heel ander tijdstip viel dan uh, voor ons. Heel vroeg in de ja. ochtend zelfs. Hoe, hoe heb je dat ja. beleefd? Nou, uh, vooral via WhatsApp, Twitter en OS.nl. <laughs> maar uh, dus dat, was, dat was een beetje jammer, maar ook leuk. Ik heb dus van vier verschillende invalshoeken meegekregen. En hier uh, is het nu op grote schermen wordt vertoond. Met na synchronisatie in het Spaans. <laughs> Ja, is, is, is dat dan ook hoe, hoe andere Nederlanders... Hoeveel Nederlanders zitten er überhaupt uh, in Costa Rica? Eerlijk gezegd heb ik geen flauw idee. Ja, ik ook uh, niet namelijk. Nee, uh, ik, ik weet het niet. Nee, hm. hoeveel er echt vast zitten. Kijk, los, uh, mensen die hier komen voor vakantie zijn er vol op, Maar mensen die hier echt wonen... Uh, niet zo heel erg veel, maar het valt me nu toch wel weer op dat, dat, dat het... is druk. Maar nou ja, zoals ik al zei, de helft hier is niet Nederland, denk ik. En hoe dat hebben die Nederlanders... Er zijn dus wel Nederlanders natuurlijk. Uh, heb je die ook uh, ja. gezien? Hoe zijn ze vandaag? Uh, of, of, of gisteren? Of bij jullie vandaag? Het is allemaal een beetje verwarrend. Hoe ze dat hebben beleefd? Uh, nee, iedereen moest natuurlijk gewoon werken, dus dat is heel jammer. Maar iedereen is wel heel druk bezig uh, ja, op de social media... en via, via het nieuws in Nederland en via familie om toch... Iets van mee proberen te krijgen en iedereen onderhoudt hier ook onderling contact van oh wat leuk en heb je het al gezien. Uh, dus ja mensen, mensen zijn er wel heel erg mee bezig hoor de Nederlanders hier. Uh, ja het is gewoon heel jammer om niet in Nederland niet te zijn. Ja want jullie zijn dus nu op dit moment op een scherm aan het kijken met de Spaanse ja. nasynchronisatie. Beschrijf eens ja. wat je ziet, hoe zien de mensen eruit? Ze, hebben ze zich toch enigszins uitgedost misschien wel? Uh, het is vooral, ja, een eerlijk antwoord, het is vooral heel erg chic hier en heel erg formeel. Het is niet Holland Heinekenhuis waar ik op had gehoopt. <laughs> en het is, niet, ja, het is niet heel gezellig tot nu toe, vind ik. Er is geen Nederlandse muziek. <laughs> er is Latijns-Amerikaanse muziek waar ik echt ontzettend van hou, maar vandaag wil ik gesmeeuwen. <laughs> je, je hebt ook het, dus, het ritmegevoel uh, ja. van de Nederlander, begrijp ik? Ik? Nee, nee. Het ritmegevoel van de Latina, hier, <laughs> Daar ik, als ik heel eerlijk mag zijn. Maar uh, vanavond had ik wel even Hazes uh, willen horen. En uh, Misschien komt het zo nog, maar... Uh, ja, het is vooral een, een heel beschaafd bedrijfsfeestje en iedereen in Gala ongeveer. Uh. Ja, niet en... uh, met een oranje, oranje lintje in mijn haar en, <laughs> en een vlaggetje op mijn wang. Nee, en staat daar natuurlijk ook tussen de, tussen de Nederlanders, stel ik me zo voor. Ja. Uh, uh, maar, uh, hoe, hoe, hoe leeft dit onder, onder de Costa Ricanen dan? Uh, nou, mensen weten het wel. Uh, vooral ook omdat uh, Maxima natuurlijk Argentijnse is, mm. maar. Latino's hier begrijpen niet echt helemaal wat nou de big deal is. Uh, mensen ja, hier, hebben hier natuurlijk geen koningshuizen... en hebben ook een iets andere kijk op koningshuizen... door de geschiedenis van Latijns-Amerika hier. Dus, ja, uh, heb, je, heb, mensen... heb je bijvoorbeeld uh, Costa Ricanen onder je buren zitten? Ja, ja, ja, ja zeker. En, en, ja, nou, ik heb, heb je vast wel ik heb gepraat, Ik heb een vriendinnetje meegenomen en die vindt het, heel, ja, die vindt het fantastisch. Uh, er zijn mensen die het ook hartstikke leuk vinden... Hoor. en die vooral het Nederlands feestje heel leuk vinden... die in Nederland hebben gestudeerd bijvoorbeeld... Maar ja, wat ik wel onder heel veel vrienden merk, is dat ze niet echt snappen van... ja, lekker boeiend, een koning, uh, beter zonder koning. Uh, een republiek uh, is veel, uh, veel beter. En uh, wat is dat voor iets raars wat jullie nog steeds hebben? Jullie zijn toch zelfs vooruitstrevend? Ja, carrie, net noemde je de naam van Maxima al eventjes. Uh, ja. Zij komt natuurlijk uit Argentinië. Uh, Costa Rica ligt in Midden-Amerika. Uh, ja. ja, hoe kennen ze haar in Costa Rica? Uh, ja, wel eens van gehoord. Uh, en vooral heel jaloers. Ja, de Argentijnen hebben de paus, uh, uh, beroemde voetballers en nou ook een koningin. Dus uh, <laughs> dat soort grappen worden gemaakt. Oh, Ik denk dus het... dat de Argentijnen hier het meest enthousiast zijn over het koningshuis. Want verder, ja, de koningshuizen ja, zijn hier gewoon niet populair. Toch enigszins enthousiast wel over de, over de rol van, de, van een Zuid-Amerikaans hier in Nederland. Ja, jawel, dat wel. Dat vinden mensen wel leuk. Nou, Carrie van der Kroon, dankjewel vanuit Costa Rica. Uh, <laughs> nog een fijne avond daar, hè? Dankjewel. Nou, ik heb het in Nederland gezien. Het duurt wel eventjes, hoor, die hele ceremonie. Ja, zeker. Nou, toch veel plezier en hopen dat er uh, nog wat oranje van laten komen. Carrie van de Kroon vanuit ja. Costa Rica, Dankjewel. Ciao. Acht minuten voor vijf. Dit is Radio 1 op de dag na Koninginnedag. Want inderdaad, het is alweer 1 mei 2013. Uh, deze hele nacht wordt nog opgeluisterd door de muziek van Vincent Kenter. Ja, Vincent, uh, fijn dat je er nog bent bij ons. Uh, uh, en bedankt ook voor uh, al die mooie muziek die we al hebben mogen horen tot nu toe. Uh, uh, jij uh, komt uit Groningen. Ja. Uh, uh, zit daar bij de School voor de Kunsten. Uh, uh, nou is het zo dat we in Nederland de laatste jaren... steeds meer van die, van die, van die muziek- of popopleidingen hebben, hebben gezien. Hè? Uh, ja. uh, en voegt dat ook echt iets toe aan, aan, aan Nederland? Ik denk het zeker wel. Het is, uh, ja, het is een opleiding waar je... Niet alleen uh, op het conservatorium richt zich voornamelijk op, op theorie... en uh, bladmuziek en perfecte instrument beheersen. Maar uh, de School voor de Kunsten in Groningen, waar ik op heb gezeten... richt zich ook op hoe presenteer je jezelf... Uh, hoe zet je jezelf op de markt als muzikant. En ja, je doet heel veel ervaring op in de praktijk ook. Uh, je volgt masterclasses, je speelt in verschillende bands. Uh, je krijgt lessen over de zakelijke kant uh, van het verhaal. De, de Kamer van Koophandel eigenlijk... Ja, alles wat je moet weten om als muzikant uh, aan de bak te kunnen. Ja, want vroeger had je als muzikant, die schreef gewoon een paar goede liedjes... en dan kwam er wel iemand voorbij of je ging naar een opnamestudio... en dan zetten we een plaat neer en ja. dan is het klaar. Maar tegenwoordig moet je eigenlijk als muzikant om zoveel dingen denken. Uh, denk jij ook wel eens, uh, uh, jongens, laat die muziek maar zitten, het wordt allemaal te veel? Nee, dat zeker niet. Nee, muziek is iets uh, dat, ik, dat ik wil blijven doen en moet blijven doen. En dat is mijn passie en uh, ja, daar heb ik veel voor over... Ja, het uh, hard ja, werken hoort daar ook bij. Je, maar je, je zegt uh, uh, muziek is mijn passie. Maar aan de andere kant kan ik me voorstellen... als je bezig bent met marketing, met communicatie... met, met, met uh, zelf je optredens regelen, ik noem maar wat dingen. Heb je dan nog wel genoeg tijd over voor die muziek? Um, ja, dat kan op sommige momenten kan het lastig zijn. Maar ja, als ik ervoor zou kiezen om iets anders te gaan doen... dan uh, heb ik datzelfde probleem. Alleen dan, los van muziek... Dus dat zou het uh, probleem niet oplossen in dat opzicht. Ja, want Martijn noemt al een aantal zaken waar je natuurlijk aan moet denken. Zeker in deze tijd waar het allemaal niet zo heel makkelijk gaat. Hoe ziet een, een beetje een dag van jou als muzikant eruit? Oh, dat uh, kan heel sterk uh, wisselen. Ja, is het wel zo dat jij twaalf uur aan een nummer zit te schrijven? Ja, soms Op een wel. donker uh, zonder stel ik me zo voor. Als ik de tijd heb, dan, uh, dan zit ik graag een dag op mijn kamer... om te experimenteren met, uh, met nieuwe nummers om dingen te schrijven. Maar soms is het ook uh, een hele dag achter de computer zitten... netwerken, e-mails versturen... en maar proberen om uh, nieuwe contacten te leggen... zodat je weer kan optreden of uh, een beetje naamsbekendheid krijgt. Nou, ga je voor vijf nog één nummer voor ons spelen. Wat is het nummer dat je, hoe heet het nummer dat je toen op die zolderkamer hebt geschreven? Uh, nou, ik ga nu uh, toevallig even een koffer doen van, van uh, Radiohead. En die heet How to Disappear Completely van het album Kid A. Nou, Vincent Kent, uh, Kenter, ga naar, de, na, naar je plek en uh, begin te spelen. Een nummer van Radiohead... Niet geschreven op de zolderkamer, maar ongetwijfeld wel geoefend... Uh, ergens in een ruimte thuis. Hm. Uh, terwijl die uh, misschien wel ook de belastingaangifte zat te doen. Want dat moet je ook doen als zelfstandig muzikant. Moet er nog gestemd worden, Vincent? Nee, nou goed, kijk. Gaat het gebeuren. Het is dus een nummer van Radiohead. Het heet How to Disappear Completely. En u hoort het nu in de vertolking door Vincent Kenter. that Op Radio 1. We onderbreken dat voor het NOS Journaal van 5 uur.